Maar nee. zandvoerder zandwoord. Is het leven zo fijn? Nergens is het leven zo fijn. En dat was Wilma met Zomer in Amsterdam. En daarvoor muziek van Helk met bij muziek en rode Wijnen een hit uit 1976. Zondag even het weer voor u vertellen. Vandaag wakkert er een zuidwestenwind. Tot matig boven land en vrij krachtig aan zee. En de dag verloopt vandaag droger. Het is over het algemeen vrij zonnig. De temperatuur komt uit op 14 graden op de warmte en 21 lokaal in Limburg. En in de avond neemt de wind weer wat van kracht af. En morgen... Wordt een fantastische mooie dag. Vol met zonneschijn en aangename temperaturen. Morgen kunnen we temperaturen verwachten van tussen de 20 en de 25 graden. Vandaar dat ik allemaal een beetje zomerse muziek heb uitgekozen. Dus ook de volgende. De koosjes met de zon, de zomer en de zee. De zon, de zomer. Keer. Je lag daar op het strand. De wind die speelde met je haar, je lichaam bruin gebrand. Mijn hart dat sloeg vanaf die dag, alleen nog maar voor jou. Vergeet het even. Heeft ons beiden lieve schat toch nooit een dag verauwd Vaak gaan we samen naar die plek waar ons geluk begon We drinken dan een rode wijn daarin de zon. In Zeeland. En ook hoe u nog in Camarina voorbij komen met vakantie voorbij. Dat was in hittend 1972. En ook nog de Koosies met de zon, de zomer en de zee. En de volgende formatie zijn de Boertjes van Bute. Voorheen de Bietenbouwers. Was een KRO huisorkest. Onder leiding van Joe Buddy En vanaf 1966 tot 1972 waren de Boertjes van Butte Het orkest in het televisieprogramma MIK. Dat was van de KRO. Het programma verschenen meer dan zes jaar op de televisie... met de boertjes van, uh, van Buten onder leiding van Joe Buddy, Kees Schilperoort en Geitjan jan Krukmous. Zangeres Annie Palm als Drieka. En Henk Jansen van Galen als Lubbert van Gortel. En nu wordt ze nu onder uh, de naam De Bietenbouwers met Posthoorn Galop. <middels>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 Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort Zandvoort met Mario Zandvoort. Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. de strooien goed en moe.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 O, oh, het is zo zaligheid wanneer je van de duidelijkheid in stand bij de zee.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 Die grote hit van Lou Bandy. We gaan naar Zandvoort aan de zee. En daarvoor horen de bietenbouwers met de posthoorn galop. Zie je Zandvoort. Het programma zit erop. Het is alweer bijna 12 uur. Als u denkt, want ik wil het programma nogmaals beluisteren, aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week. Geniet van het mooie weer morgen. En wie weet, tot volgende week dinsdag. Ik laat u achter met andere Hazes niet helemaal in het rijtje pas van de jaren 30 tot en met de jaren 70. Maar wel een leuke plaat Voorbij het weer van morgen. Het is André hazens met zomer in mijn bol. En misschien ook nog een stukje van Johnny Hoes met Oh was ik maar. Mijn moeder thuis gebleven. Ik zeg tot ziens.